Of de gevechten de formele onafhankelijkheidsverklaring van het olierijke Zuid-Soedan op 9 juli in gevaar brengen is onduidelijk. De bevolking besloot vorige maand een referendum massaal om zich van Soedan af te scheiden. Bij de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II op 1 mei worden ruim 2 miljoen mensen verwacht. Bijna alle hotels en pensions in Rome en omgeving zijn volgeboekt en de meeste kamers zijn veel duurder dan normaal. Sinds het bekend worden van de datum van de zalig verklaring... zijn de prijzen van overnachtingen rond 1 mei geëxplodeerd. Twee sterhotels vragen 330 euro per nacht. Vijf sterhotels bijna 1800 euro. Paus johannes Paulus II overleed begin april 2005... na een pontificaat van ruim 26 jaar. In Veendam zijn twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de brand. Anderhalve week geleden in het clubhuis van de hockeyvereniging. De twee mannen van 18 zijn mogelijk ook betrokken... bij vijf andere branden, zegt de politie. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een brand bij een hockeyvereniging in Veendam. En wij hebben recentelijk in Veendam nog, nog een aantal branden gehad. En ook pogingbrandstichtingen. Dus wij kijken ook of zij in aanmerking komen voor die, voor die branden. Daarnaast zoekt de politie naar overeenkomsten met een aantal branden die begin vorig jaar woedden Onder meer in een discotheek en in een elektrohandel. Bij die laatste brand kwam een brandweerman om het leven.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 Het weer bewolking vanuit het westen regen. Het is vanmiddag 7 tot 10 graden. Ook morgen en zaterdag regen en weinig zon. Vanaf zondag droger, meer zon en iets minder zacht. Aan de verkeersinformatie Een file bij Amsterdam op de A10 West. Voor de Continental 3 kilometer. En ook op de A13 begint het nu vast te lopen van Den Haag naar Rotterdam. Een korte file tussen de afrit Bekkel en Roderijs... en het Kleinpolderplein van 2 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda...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 dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruutke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Dit half uur een reportage over de consequenties van de ingrijpende veranderingen in Egypte. Maar of die goed of juist nadelig voor de christenen in Egypte uitpakken? Daarna gaat oud-CDA-kamerlid Jan Schinkelshoek... in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wil je het zo meteen over hebben? Ik uh, wil graag een appeltje schillen met uh, Henk ten Hoeven. Dat is een onafhankelijke vertegenwoordiger van provincies in de Eerste Kamer. En ik wil het met hem hebben over de onzichtbaarheid van provincies. Kijk, straks moeten we weer, uh, weer gaan stemmen voor provinciale staten. Maar heel veel mensen hebben geen idee wat die provincie nou, nou precies doet. Nou, als dat zo is en dat is al jarenlang zo, dan moet je niet klagen, vind ik, over de lage opkomst... en dan helemaal niet klagen over wat wel eens heet de nationalisatie van die provinciale verkiezingen nationale partijen oh ja. in Den Haag die maar eventjes annexeren en doen alsof het over de eerste kamer gaat, dat, is een, dat heeft te maken ook met de onbekendheid van de provincies. En daar moeten ze zelf maar eens een beetje hun best voor gaan doen, zeg Ja, Precies, ze maken zichzelf onzichtbaar en die hebben die klachten, hebben ze echt, dat hebben ze echt grotendeels aan zichzelf te wijten. Oké, okay, nou daar zien we naar uit straks. Maar eerst gaan we naar een reportage over de koptische christenen in Egypte. Ja, moslims en christenen leken afgelopen week gezamenlijk op te trekken om Mubarak te verdrijven. Er waren geen geweldige confrontaties meer en alles leek païs en vrede. Helaas is de praktijk anders. Begin januari kwamen ruim 20 christenen om het leven bij een aanslag... door extreme moslims op een koptische kerk in Alexandrië. En vorige week zondag nog werden elf christenen vermoord in Zuid-Egypte. Hoe kijken christenen aan tegen het komende vertrek van Mubarak? Kunnen ze meer veiligheid verwachten of wordt het slechter? even Richard Groeneboom ging met die vraag naar een koptische kerk in Cairo. Hoewel de dienst al begonnen is, lopen er nog steeds mensen de kerk binnen. Het is donderdagochtend en ik schat dat er zo'n 150 mensen aanwezig zijn. Sommigen die steken een kaars aan en anderen zitten geknield in de kerkbank. Een grote kerk in het centrum van Cairo... Hiernaast me staat een priester in een lange zwarte pij. Uit veiligheidsoverwegingen heeft hij gevraagd om niet zijn naam te noemen. In januari is er een grote aanslag geweest op een kerk in Alexandrië. Hoe groot is nou de impact daarvan op uw kerk? Ja, er is natuurlijk heel veel verdriet over wat er is gebeurd, maar tegelijkertijd is er ook de angst dat zoiets ook hier gaat gebeuren. Onze kerk staat op een lijst van extremisten om aangevallen te worden. We staan bovenaan, omdat er in onze kerk veel moslims zitten die zich tot het christendom hebben bekeerd. Bent u persoonlijk ook bedreigd? En verland, zeg maar hakitelijk. Ja, verschillende keren hebben ze al geprobeerd om me te vermoorden. Maar gelukkig heeft God me gered. Na schatting wonen er zo'n 8 miljoen christenen in Egypte. Dat is totaal zo'n 10% van de bevolking. Maar dit aantal loopt snel terug doordat steeds meer christenen het land verlaten... uit angst voor radicale moslims die hun leven bedreigen. Vorige week zondag nog werden elf koptische christenen overdag vermoord door gewapende islamisten. Afgelopen zaterdag werd door zwaar bewapende moslims een kerk vernield in Rafa, een stad in het noorden van de Sinaï-woestijn. Er is veel angst onder christenen, dat blijkt ook tijdens het maken van de reportage. Verschillende christenen die ik benader willen niet geïnterviewd worden. Anderen zeggen hun medewerking toe, maar haken op het laatste moment af. Uiteindelijk lukt het om in de kerk in Cairo te spreken met Henny en Theodora. Een jongstel van 30 en 25 jaar oud. Natuurlijk zijn we erg bang. De angst voelen we ook als we op straat lopen. Voor ons is de situatie extra bedreigend omdat mijn vrouw ex-moslim is... en zich bekeerd heeft tot het christendom dan loop je extra gevaar om vermoord te worden. mijn schoonvader is dag en nacht naar ons op zoek. we wonen op een geheime plek. hij heeft gezegd dat hij me wil vermoorden omdat zijn dochter door mij christen is geworden. Hij hoe يعني Vanwege de constante dreiging hebben we de laatste drie maanden al twee keer naar een andere locatie moeten verhuizen. De wetenschap dat degene die jou lastigvalt wellicht niet gestraft wordt, geeft extra veel angst. <tieden> we een voor een christen in Egypte is het heel lastig... zo niet onmogelijk om een hoge positie te krijgen in de samenleving. Ik heb in het leger gediend en het leven werd me daar erg moeilijk gemaakt. Omdat ik een christelijke naam heb, ben ik ook makkelijk als christen te herkennen. Ik werd altijd anders dan de anderen behandeld. Meestal moest ik de rotklusjes doen en werd ook bedreigd. Mijn leidinggevenden zijn letterlijk... het einde van je diensttijd zul je niet halen... Je moet ook zes maanden langer blijven omdat je christen bent. Ik moest bijvoorbeeld een keer in mijn eentje een boekenkast vol met boeken... van de ene naar de andere plek verplaatsen. Door het gewicht is mijn rug beschadigd. en ben ik twee keer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Aan het einde van je dienstperiode krijg je normaal gesproken altijd een certificaat mee... waarop staat hoe je je in het leger hebt gedragen. Tegen mij werd al bij voorbaat gezegd dat ik een slechte beoordeling zou krijgen. Het probleem is dat je met zo'n certificaat met een slechte beoordeling... moeilijk een baan kunt krijgen. Het is in feite een soort strafblad. Het wordt steeds moeilijker om als christen in Egypte te overleven. Ik zie weinig kansen dat de situatie beter wordt. Er blijft daarom maar één optie open, vertrekken. Theodora, de vrouw van Henny, is nog pessimistischer over de toekomst van christenen in Egypte dan haar man. Weinig kansen voor christenen in Egypte is niet de juiste formulering. Het is onmogelijk dat christenen in dit land zullen blijven wonen. We hebben al verschillende pogingen gedaan om Egypte te verlaten. Maar het is niet gelukt. Europa stelt steeds hogere eisen. We hebben ook geprobeerd om naar een van de andere Arabische landen te vluchten... om vervolgens verder te trekken naar de VS. Maar tot nu toe is het nog niet gelukt. Maar we blijven het proberen. We hopen dat als iemand dit gesprek hoort... Hij of zij ons kan helpen om Egypte te verlaten. Mubarak heeft aangekondigd dat hij uh, weggaat als president. Denkt u dat dat ja, goed is voor de christenen in Egypte? En dat dat misschien ja, zorgt voor een verbetering van de situatie? Ik denk dat het goed is voor de christenen in het hangt af van wie er na hem komt. De kans bestaat dat zijn opvolger een aanhanger is van de moslimbroederschap. Als dat zo is, dan zal de situatie voor ons alleen maar slechter worden. Eerlijk gezegd denk ik dat de kans dat het slechter wordt veel groter is... dan de kans dat de situatie beter wordt. Hennie en Theodora zijn niet de enige christenen... die Egypte het liefst zo snel mogelijk willen verlaten. De priester van de Koptische kerk waar ik ben heeft de laatste jaren al veel mensen zien vertrekken naar Europa, Canada, de VS en Australië. Hoewel het moeilijker wordt om Egypte uit te komen, verwacht de priester dat de uittocht zal doorgaan. Met name de laatste weken zeggen steeds meer christenen dat ze weg willen uit Egypte. De aanslag in Alexandrië speelde daarbij een belangrijke rol. Maar ook daarvoor deed zich deze ontwikkeling al voor. Ik denk dat de laatste tien jaar er enkele honderden mensen, alleen al uit mijn kerk, naar het buitenland zijn gevlucht. Omdat ze zich als Christen niet veilig voelen in Egypte. Wat is volgens u de betekenis van het vertrek van Mubarak voor Christenen in Egypte? Mijn mening is dezelfde als van de Koptische kerk. We staan achter Mubarak. We hebben goede relaties met hem. Hij heeft geprobeerd om ons te beschermen zolang hij kon. Tegelijkertijd moet je zeggen dat de druk op Mubarak erg groot is vanuit radicale moslimgroeperingen. En daardoor hebben christenen steeds vaker met aanslagen en bedreigingen te maken. Maar dit is niet zozeer aan Mubarak te wijten. Mijn inschatting is dat als Mubarak vertrekt... dat er een machtsvacuüm ontstaat. En de moslimbroederschap zal proberen om de macht over te nemen. Als dat gebeurt, zal het gevaar tien keer groter zijn dan nu het geval is. Dan zullen we opgegeten worden door de islamisten. Theodora, je was uh, moslim en bent christen geworden. En sinds dat moment is je leven ja, moeilijker geworden. Je wordt met de dood bedreigd. Denk je nou wel eens bij jezelf, was ik maar moslim gebleven? Dan, ja, dan had je al die ellende niet gehad. Nee, zo zie ik dat niet. Als je het licht gevonden hebt, dan wil je niet meer terug naar de duisternis. Een reportage van verslaggever Richard Groeneboom. Ik praat verder over de reportage met Peter van Dalen... lid van de eurofractie van de ChristenUnie in het Europees Parlement. Goedemiddag, meneer van Dalen. Dag, goedemiddag. U hebt aan de bel getrokken binnen de Europese Unie... over het lot van de Egyptische christenen. Wat, wat kunt u doen als europarlementariër? Nou, ik, vorige week heb ik 60 kopten in Brussel uh, gehad. en Die hebben mij verteld... laat Europa nou ons alsjeblieft politiek steunen... Um, ook als Mubarak zou zijn vertrokken. En we kunnen concreet een aantal dingen doen. In de eerste plaats, ik heb in januari met een aantal collega's... Uh, het debat over de vervolgde christenen wereldwijd... op de Europese agenda gezet. Mm -hmm. Toen hebben we gesproken over de vervolging van christenen in de wereld. En daarmee hebben we een eerste stap gezet... om de verantwoordelijke Europese commissaris mevrouw Ashton, bewust te laten worden van de situatie van de christenen wereldwijd. Ja, dus dat is één bewustwording? Dat is één. Ja. Twee, nu is de vervolgstap dat mevrouw Ashton druk gaat opbouwen naar de Egyptische autoriteiten. Daar is ze mee begonnen. Ze is actief betrokken bij de gesprekken met de nieuwe machthebbers die er aankomen. En dat doet niet alleen zij, maar dat doet ook meneer Van Rompuy. Dat is de voorzitter van alle staats- en regeringsleiders in Europa. Ja. Ik heb hem daar eergisteren over gesproken en mm -hmm. ook hij doet dat. Oké, okay, dus wat dat betreft uh, zegt u van kunnen wij vragen of zij dat doen. Zij doen dat vervolgens. Luisteren die Egyptische autoriteiten daar ook naar? Nou ja, dat is natuurlijk nu uh, de derde stap. We bouwen druk op. De gesprekken met de, uh, vooral de nieuwe mensen die hier aankomen vinden plaats. En nu is het volgen wat veranderen. Wat gaat er uh, veranderen? Ja. Als dat niet zo is, dan hebben we als Europa... altijd nog een laatste drukmiddel uh, achter de hand. Europa heeft namelijk ook met Egypte een omvangrijk handelsverdrag. En als Egypte niet die verandering laat zien die echt nodig is dan kunnen we dat handelsbedrag gaan bevriezen... en dan raken we het land in de portemonnee. Dat is in het verleden al een keer gebeurd. Hm. Dus als laatste redmiddel kunnen we dan nog uh, die actie ondernemen. Ja, en dan moet ik denken aan sancties. Bijvoorbeeld dingen die, ja, niet leveren nou, die, die, die nu wel geleverd worden. Dan gaat het over het bevriezen van de handelsrelaties. Het gaat over het stopzetten van de handelsrelaties. Dat soort sancties moet u dan concreet ja. aan denken. Maar nogmaals als laatste redmiddel. Ja, we, zijn okay. nu, we, hè, we zijn nu bezig om eerst Egypte onder druk te zetten. En ik ben al erg blij dat we in Europa nu de unieke situatie hebben... dat de eerstverantwoordelijken, mevrouw Ashton en meneer Van Rompuy... nu ook doordrongen zijn van de ernst van de situatie... en met het Europees Parlement, met mij, meestrijden... om de positie van de kopten te gaan veranderen. Ja, nou hoorden we ook een aantal, aantal kopten in de reportage zeggen... dat ze graag hun land willen verlaten, maar dat dat heel ingewikkeld is. Kan Europa op dat vlak ook nog een rol spelen? Dat zou niet mijn eerste insteek zijn. En ook is dat niet de oproep die ik vorige week van die 60 kopten heb gehoord. Die hebben mij allemaal gezegd, meneer Van Dalen... we willen graag in Egypte blijven wonen. Wij zijn de oudste gemeenschap. Nog voordat de islam daar kwam, woonden wij al in Egypte. Dus... Zet u er vooral op in, alsjeblieft, om ons te steunen en ons probleem op de kaart te zetten van Europa. Ja, want nou, dat is waar ik me nu voor inzet. Ja, want dat is ook wat aansluit bij een rapport van de Raad van Europa. Dat zegt dat het dreigt dat christenen uit het Midden-Oosten verdwijnen vanwege de vervolging die ze daar te, waar ze mee te maken hebben. Um, u zet er dus op in om die christelijke gemeenschappen daar ook werkelijk te houden. Waarom, waarom vindt u dat zo belangrijk? Ja, dat rapport van de Raad van Europa heb ik ook gezien. Dat moeten we niet laten gebeuren. De mensen die daar nu leven, de kopten, die zijn de oudste gemeenschap. Die wonen al zo lang, niet alleen in Egypte, maar ook bijvoorbeeld in Irak en andere landen in het Midden-Oosten. Als die mensen moeten vertrekken onder dwang van geweld, dan zwichten we voor geweld. En daarom zet ik me voor in om die mensen te ondersteunen en waar mogelijk een steunende richting geven vanuit Europa. Oké, okay, goed. Nou, U houdt vanuit Europa goed in de gaten hoe mevrouw Ashton en meneer Van Rompuy opereren. Eh, hartelijk dank voor uw toelichting, meneer Van Dalen. Prima, dank u wel. Radio 1. Dit is de dag. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Dat is voormalig, zei ja. Tweede Kamerlid Jan Schinkelsoek. Uh, opnieuw goedemiddag, Jan. Je zei net al dat we het hebben over de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Want die provincies die klagen altijd dat dat gewoon landelijke verkiezingen worden. Ja. Maar ze moeten daarvoor de oorzaken bij zichzelf zoeken. Ja, want uh, kijk, het is waar. Die kracht is terecht. Bij de ongegeneerd doen, doen ze, we, in Den Haag... alsof provincies niet bestaan. Uh, maar provincies hebben dat naar mijn gevoel... groot deels aan zichzelf te, te wijten. Uh, ze slagen er permanent in zeg ik altijd een beetje, beetje snerend, om zichzelf weg te cijferen. Het is de meest onzichtbare bestuurslaag. Ja, daar moet je niet beklagen als mensen je over het hoofd zien... en als uh, die verkiezingen gebruikt worden voor andere doellijnen. Ja, En tegen wie zeg je dat vooral? Wie, met wie wil je dit uh, bespreken? Nou, in het algemeen tegen, tegen provinciebestuurders, maar het is natuurlijk wat lastiger om... Uh, zoveel appeltjes heb ik niet om die te gaan <laughs> schillen vanmiddag hier. Dus het leek mij een aardige gedachte om Henk ten Hoeven te vragen daar eens op te reageren. Hij is uh, een vertegenwoordiger namens, uh, een onafhankelijk vertegenwoordiger... van. Van, uh, van allerlei kleinere partijen uit, uh, uit diverse, diverse uh, provincies. Een soort onafhankelijk vertegenwoordiger van provincies in de Eerste Kamer. En Ik ben buitengewoon benieuwd naar zijn, naar zijn weerwoord. Ja, meneer Ten goedemiddag. Goedemiddag. Bent u het ermee eens dat het inderdaad uh, bijna landelijke verkiezingen lijken? Nou, daar wordt in ieder geval wel erg veel moeite voor gedaan... om er bijna landelijke verkiezingen van te maken. Ja. Uh, maar dat, dat komt dat natuurlijk niet. dat, dat, dat, u, dat u, is natuurlijk niet de bedoeling... Uh, de, de bedoeling is dat het allereerst provinciale verkiezingen zijn. Maar het is wel waar dat het over het algemeen heel moeilijk is om. Uh, op te roeien tegen het geweld wat er vanuit Den Haag komt... en waar toch telkens geprobeerd wordt... om het belang voor de landelijke politiek in het middelpunt te stellen. Ja, maar dat, dat, was, dat was niet wat Schinkelshoek zei. Hij zei, provincies moeten zelf beter hun best door ja, op de kaart ja, komen. Dat, ja, dat begrijp ik. Het ging, het ging om een appeltje te schillen. <lacht> dus, uh, dus, wij, dus wij krijgen als provincies in de eerste plaats de schuld. Ja. Ik, denk, ik denk niet dat dat helemaal uh, terecht is. De provincie is, uh, is niet zo onzichtbaar als uh, de heer Schinkelshoek wel zegt. Er zit wel verschil tussen. Uh, er zijn een aantal provincies in ons land... waar de provincie een heel duidelijke rol heeft... waar die ook heel zichtbaar is... waar die uh, door de mensen ook op waarde geschat wordt... waar iedereen er belangstelling dat? voor heeft. Welke provincies zijn dat? Nou, uh, laten we daar duidelijk over wezen. Dat zijn voornamelijk de provincies buiten de Randstad. In de Randstad is de situatie natuurlijk ook totaal anders... De, de, de belangstelling van de mensen en ook het belang van de mensen... ligt daar natuurlijk heel vaak meer in hun grote steden dan in de provincie. Ja, maar in Friesland, de... Limburg, Zeeland, zegt u, daar gaat het over IJssel, daar gaat het eigenlijk wel goed. In dat soort provincies is er belangstelling genoeg voor de, is er genoeg, genoeg voor de provincies. Okay. En wordt daar ook voldoende aandacht aan besteed. Eens, ook, in de provinciale, ook in de provinciale pers bijvoorbeeld. Ik, ik, ik geef toe, er is een verschil tussen de Randstad en de rest van Nederland. Inderdaad, in provincies als Zeeland, Limburg, Brabant leeft de provincie meer. Maar ook in die provincies zie je toch een soort slijtage. Als ik het zo mag noemen, van de belangstelling. Over de langere termijn gezien zie je bijvoorbeeld, en dat is een heel hard cijfer, de opkomst bij verkiezingen. Provinciale statenverkiezingen dalen, was dat in 1987, ik heb het eens even opgezocht, nog 66 procent. Dat is voor de eeuwwisseling al onder de 50 gezakt. En vier jaar geleden was dat nog, uh, uh, was het net 45 procent. En dat heeft zich inderdaad in het Westen iets, harder, heeft dat iets ja. harder toegeslagen dan de rest van het land. Maar ook daar daalt het. Oké, okay, maar nou iets concreter, meneer Schenk, ja. wat zou meneer tenhoeven moeten doen? Of althans die Provinciale vertegenwoordigers. Wat, wat, wat, is een, wat mag, moeten mag ze doen? Mag ik er trouwens tussen, tussen haakjes even bijvoegen dat het niet alleen bij provinciale verkiezingen de deelname daalt, maar dat gebeurt eigenlijk bij alle verkiezingen. Ja, maar ik, wil even, ik wil even naar die rol. Van de Als ik mag even naar die rol van de provincies. Wat zouden ze moeten doen, meneer De Provincies hebben hebben hebben een paar belangrijke taken. Uh, ik, en ik, ik, ik pleit hier ook absoluut niet voor opheffing voor, voor de provincie. Integendeel, ik heb het altijd een hele nuttige vorm van bestuur gevonden. Die doen in stilte een heleboel nuttige dingen. Als het gaat om bevorderen van de re, uh, regionale economie. Als het gaat om wegen, als het gaat om bus- en zelfs treinverbindingen. Ja, ja, ja. En dat zijn buitengewoon belangrijke taken. Sommigen houden zich zelfs met cultuur bezig. En ik begrijp maar niet waarom ze er niet in slagen om dat zichtbaar te maken. Waarom leiden de provincies zo aan een minderwaardigheidscomplex? alsof ze we zichzelf wegcijferen. Ja, nog een nu, keer. Ik denk, ik denk dat dat een overdreven voorstelling van zaken is. In een hele hoop provincies is dat soms heel erg duidelijk. Maar je moet, er, uh, je moet erbij vermelden dat in alle provincies, niet alleen in de Randstad... maar in alle provincies is het zo dat dit soort uh, beleid, dit soort politiek het meeste effect heeft uh, zeg maar op het platteland. En minder in de steden, waar veel meer de aandacht... op het eigen stadsbestuur gericht is. Omdat het stadsbestuur daar ook een hele duidelijke invloed heeft... op wat daar concreet gebeurt. Maar dat gebeurt. is tamelijk onvermijdelijk, Al dat... althans zo klinkt het, ja. meneer Nou, daar, zitten, daar zit wat onvermijdelijkheid in. Het is natuurlijk ook een kwestie van onvermijdelijkheid... dat bijvoorbeeld dat landelijke beleid, hè, wat wij er telkens tegen afzetten... dat dat, dat, dat nou eenmaal van, van impact... Uh, verder rijkt in ja. het gevoel van de mensen. Maar dan, dus dan, kunnen, we, dan kunnen we dit gesprek stoppen, dan is er niks aan te doen. Nou, uh, daar, is wel, daar is wel iets aan te doen... maar de Gelukkig. concurrentie met het landelijke beleid... zal wel altijd heel moeilijk blijven. Nee, maar, met andere, maar de, een positie, de positie van de provincie is lastig. Maar misschien... Uh, misschien moet je daar, en ik denk dat, dat dat willen de provincies ook... misschien moet je daar in de eerste plaats dat aan doen... dat je de positie van de provincies versterkt. Nou, wacht even. Voordat, uh, we, nou, voordat we nou weer, weer, weer meer geld en meer, meer, nog meer middelen gaan geven... laten we nou eens dat wat ze doen beter doen, meer zichtbaar. Ik heb het gevoel, en ik heb toch jarenlang... ook als jong verslaggever... vergaderingen van Provinciale Staten meegemaakt... en het is er zo onbedaarlijk saai. Ze zijn het er allemaal eens. Het is geen wonder dat mensen eh, daar, daar, daar niet op afkomen. Maar dan is de no, belangstelling. No. is de belangstelling voor een debat... bijvoorbeeld in de Tweede Kamer het groot... als er op het scherp van de snede gevochten wordt. Yes. Mag voor mij yeah. wel wat betamelijk als af en toe gebeurt, Maar dan heb je het gevoel, het gaat ergens over... en dan word ik ook gedwongen te kiezen. Maar bij de provincies... En nu generaliseer ik, ik weet het. Maar ja. vind ik het toch nog wel eens een keer nog steeds te, te saai. En dan heb je het gevoel, terwijl er naar me echt hele belangrijke dingen op het spel gaat... waar gaat het hier eigenlijk over? Een reactie ja, van te doen. Voor, het deel, voor, voor een deel uh, is dat wat inherent aan de, aan de problematiek die op het niveau van de provincie speelt. Er zit inderdaad vrij veel tussen waar binnen de provincie wel een redelijke eenheid over kan bestaan. Maar als ik hier in Friesland bijvoorbeeld door mij heen kijk... dan zijn er toch ook wel een aantal problemen waar... Een duidelijk verschil is tussen de politieke partijen en waar dus ook hard gevochten wordt in maar, de provinciale staten. Maar en, dat de, kan dus, en dat kan dus ook net zo in tegenstellingen en net zo interessant worden als in Den Haag. En, en daar, en het, daar is ook een het, het kan wel, maar het, het gebeurt zo weinig en je ziet er zo weinig verhaal. Nou, maar nog één concrete vraag, meneer Toebe. Wat hebt u, u zit namens een heleboel provincies uh, in de Eerste Kamer, wat hebt u nou gedaan hier in Den Haag zittend, in de Eerste Kamer om de om provincies meer zichtbaar te maken? Uh, u, had, u hebt ver... al, al twee keer vier jaar, als ik me niet vergis... u zit al acht jaar in de eerste kamer. Ja, ja, ja, ja, ja dat klopt. Da ja, dat klopt. Uh, mijn positie in Den Haag is niet allereerst om de provincie zichtbaar te maken. Dat is de taak van de provincie zelf. Wat ik in Den Haag wel moet doen, is de, de positie van de provincies veiligstellen en waar het nodig is, de belangen daarvan verdedigen ten opzichte van aanslagen die daarop gepleegd worden. Dat hebben we zo nu en dan ook wel gedaan. Maar waar u het over hebt, meneer Verschenkelsoek, dat, dat moet inderdaad binnen de provincie zelf gebeuren. En als ik daar eerlijk over ben, dan vind ik dat uw verwijten naar de provincies zwaar overtrokken zijn. In aanmerking nemend dat de concurrentiepositie met het landelijke beleid altijd ja. betrekkelijk zwak zal blijven... omdat het landelijke beleid nu eenmaal okay. ja. heel veel belangstelling trekt. Da dan gaan we dit maar gesprek, dan, dan gaan we dit gesprek afronden met, met een vraag aan meneer Schinkelzoek Namelijk geeft die provincies nog eens een onbedalig spannende tip hoe het anders moet. Ga eens, een leuk, nou ben ik benieuwd. ga eens een leuk spannend debat aan over bijvoorbeeld hoe uh, het, uh, de, de ruimtelijke ordening van zo'n provincie beter kan worden ingericht. Laat mensen zien waar het werkelijk om gaat en ja, maar... uh, maak een debat dat het spannend wordt. Mag en twee, ik? tweede tip, krijgt u erbij meneer, hoeveel, <lacht> als ik vertegenwoordiger uh, uh, van provincies in de Eerste Kamer zou zijn, zou ik met vuur uit de stof verlopen om, om te zien hoe belangrijk het is. Want u kunt wel zeggen, u overtrekt, u overtrekt, maar tegelijkertijd zie je dat de publieke belangstelling voor de provincie Daalt, dat het terugloopt keer op keer op keer. Dat zou, okay. u, zou de provincie de zeggen, moeten aantrekken. Op beide, hebben... op, beide, op beide punten even reageren. Nee, nee, nee, dat kan ja, echt dat niet is, meer. Want onze is tijd is op. Waard. Nee, meneer Hoeven, onze tijd is op. Dat kan niet meer. We hebben het nu 10 minuten over de provincie gehad. Dus als het nou niet beter wordt, dan komt het ook niet meer. Jans Schinkelshoek en Henk ten Hoeven, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag zit erop vandaag. Ik verwijs nog even naar Egypte, waar we het eerder over hadden. Vanavond is er een documentaire die de EO uitzendt. Over het 16-jarige meisje Dina in Egypte. Ze is christen, kan niet naar buiten. En moest dit jaar al 22 keer verhuizen uit angst te worden vermoord. En de documentaire De vier muren van Dina is vanavond om uur voor 11 te zien op Nederland 2. Zometeen na het nieuws van half 4, Villa VPRO, Ger Jochems, goedemiddag. Dag Eelsbeth. Wie uh, hebben jullie te gast? Ja, dat hoor je op de achtergrond waarschijnlijk al, Staal. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En met hem gaan we het hebben over onder andere de strijd van de consumentenbond tegen de in hun ogen veel te hoge hypotheekrente. En verder gaan we het ook hebben over een aantal Amerikaanse staten die de doodstraf niet meer kunnen voltrekken. Maar nu eerst nieuws met Gert Kluk.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 Maar de Utrechtse aartsbisschop Simonus verzweeg het verleden van de man voor de parochie. Hij zegt dat hij nu anders zou hebben gehandeld. Een man en vrouw uit Groningen zijn veroordeeld tot werkstraffen... omdat ze jarenlang uitkeringsfraude hebben gepleegd. Ze gaven 1982 door aan de instanties dat ze uit elkaar gingen... maar bleven in werkelijkheid samenwonen. Hierdoor kregen ze 28 jaar lang allebei een volledige uitkering. En in Egypte hebben artsen en advocaten zich aangesloten bij de grote staking in het land... Werknemers eisen meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Ook in Suez hebben werknemers het werk neergelegd... en die stakingen zouden ertoe kunnen leiden... dat een van de werelds belangrijkste knooppunten... voor het transport van olie stil komt te liggen. Dat zijn de hoofdpunten. ABB ah, Verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met files op de A2 Amsterdam-den-Bos... tussen Breuklenk op het Oude Rijn, 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam-den-Haag bij Zoete Wouderijndijk zelfs al 6 kilometer file. Op de ring van Amsterdam de A10 West tussen de Rijen en de Nieuwe Meer 3... en tussen Geuzeveld en het Koenplein 4 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft en de afrit en Rode 2 kilometer. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam Noord en het Herbrigseplein 6 kilometer. Na een ongeluk, maar de weg is wel vrij. Ten slotte de A28 Utrecht Amersfoort. Daar staat tussen knap het Rijns en de Afrit Den Dolder 5 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zometeen na vier uur hebben wij ons economiepanel Klinkende Bunt. En daarin gaan wij het hebben over de gasrotonde. Want die bestaat, of althans, Maxime Verhagen en velen met hem zouden heel graag willen dat die gaat bestaan in Nederland. Dat wij de gasrotonde van Europa worden. Want daar worden we heel erg rijk van. Enorm rijk worden we daarvan. Maar we krijgen ook misschien iets meer aardbevingen, en iets meer kuiltjes hier en daar in de grond. Sla. Gaan we allemaal horen. En natuurlijk gaan we het ook hebben over onze pensioenen. Want daar moeten we het elke week over hebben. En we gaan het meen ik ook hebben in het panel over um, een voorkeursbehandeling van homofielen bij, um, bij sollicitaties. In, bij sollicitaties precies. Ja, er is een bedrijf en, dat, en die mevrouw die vindt... dat voor een bepaalde functie homo moet met uitnemendheid geschikt zijn. Zo is het. En u hoorde net al dat hier bij ons in de studio te gast is Boele Staal. Hij is van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dus u kunt zich voorstellen dat wij met hem ook het een en ander... te bespreken hebben. En we hebben natuurlijk ook... Uh, Nee, we hebben eigenlijk verder niks. Lijkt me Dat wel het. genoeg. Lijkt ja. me, lijkt me meer Blijf nog maar genoeg. lekker luisteren naar de villa, zou ik zo zeggen. Dit is Radio 1, Villa VPRO. 13 Amerikaanse staten luiden de noodklok. Ze kunnen de doodstraf niet uitvoeren door een tekort aan een narcosemiddel En dat middel is een van de drie bestanddelen voor de dodelijke injectie. Het Amerikaanse bedrijf Hospira wil het middel niet meer maken... na verluidt uit principiële bezwaren tegen de doodstraf. Enkele staten zitten al helemaal zonder. Ger en ik praten daarover met advocaat Bart Stapert. Meneer Stapert, u bent voorzitter geweest van Amnesty International in Nederland. En u staat nog steeds ter dood veroordeelde erbij in Amerika, hè? Klopt, ja. ja, ja. ja. Ik heb nog steeds uh, in ieder geval één actieve doodstrafzaak lopen in Florida. Die loopt inmiddels al ruim 30 jaar. Ik ben daar al meer dan 10 jaar bij betrokken. Maar uh, dat is een persoon die uh, nog steeds wacht op zijn executie. Al 30 jaar wacht hij, bedoelt u? Ja, ja. hij is in uh, 1980 voor het eerst uh, ter dood veroordeeld. Ja. Is Florida ook een staat die tekort heeft aan het middel? Uh, Florida is inderdaad ook een van de staten die uh, tekort heeft aan het middel... en die ook uh, de federale overheid nu om hulp heeft gevraagd. Omdat ze uh, ja, op deze manier natuurlijk hun doodstraf niet meer kunnen uitvoeren. Het is eigenlijk ook heel bizar dit, hè? het je zou willen dat die doodstraffen niet uitgevoerd worden. Maar aan de andere kant, iemand 30 jaar laten wachten... en nu misschien iemand laten wachten omdat het middel er niet is. Ja, ja. Nou, het is, het, is een, het, is een, het is een merkwaardig iets als je kijkt naar de geschiedenis van de doodstraf Ook dat er in de loop van de tijd uh, het wel vaker natuurlijk is gegaan... over de manier van executeren in plaats van uh, de vragen... of er überhaupt wel een executie zou moeten plaatsvinden. He, uh, is, er was de elektrische stoel, er was de gaskamer, het ophangen. Op een bepaald moment, uh, vanaf het begin van de jaren 80 is dat veranderd door de dodelijke injectie, omdat men dacht van nou ah, dat is humaan. Mm. Uh, daar zijn ook al wel weer wat vraagtekens bij gerezen, omdat het toch wel duidelijk is dat mensen deels uh, het nog wel allemaal meemaken. De spierverslapper werkt dan wel, maar voor de rest zijn ze nog wel uh, bij zinnen, bij westen. En ja, en nu is het volgende fase in deze een beetje morbide discussie van ja, ja oh god, het vergif is op. Ja. Ja. Wat ik nou zo merkwaardig vind, hè, uh, dit, dit soort middelen worden ook gebruikt bij uh, euthanasie, daar hoor je nou van dat geklungel en dat geknoei nee, en met nee. dit soort dingen, het is ook vaak onderwerp van speelfilms bijvoorbeeld. Ja, Heeft ja. u daar nou een verklaring voor? Nou een van de interessante dingen hier is wel denk ik dat uh, omdat, en, en dat is dus eigenlijk ook weer een positief punt, omdat die doodstraf in de Verenigde Staten uh, tot, tot in het miniemste detail bij wet en, en, en regulering is vastgelegd, is dus ook de exacte cocktail van vergif ja. uh, in die staten ook, ook, ook, ook eigenlijk bij wet vastgelegd. En dat betekent dat als je daarin wat veranderingen wilt aanbrengen, dat je dan uiteindelijk een hele uitvoerige procedure moet gaan voeren. Ja. Terwijl je normaal gesproken zou je kunnen zeggen, nou ja goed, uh, het, het doel is duidelijk, uh, we, we moeten iemand om brengen. Hoe we dat precies gaan doen, uh, dat zoeken we dan zelf wel uit, bij wijze van spreken. Maar dat is, en dat, nogmaals, dat is dus deels een positief aspect van de dat zelf in de Verenigde Staten, mm -hmm. dat is allemaal heel zorgvuldig. En na allerlei interne overleg en dergelijke is dat vastgelegd. Is dit bedrijf, wat dus nu zegt om principiële redenen te weigeren dit middel nog te produceren, is dat het enige bedrijf dat dat middel kan produceren of produceert? Nou, blijkbaar wel. Dus is, wij zijn wat, wat andere bedrijven in, in, in Engeland en in Italië, die blijkbaar ook een, dat middelen kunnen produceren, maar die hebben daar toch problemen mee, ook vanuit de, ja, de principiële kant uh, van de zaak, dat ze niet willen meewerken aan executies. En dat is natuurlijk iets wat, wat in de, en daarin past het ook in een soort traditie, er is al jaren uh, binnen bijvoorbeeld de Amerikaanse beroepsgroep van, van artsen uh, ook een hele discussie van in hoever moet je nou meewerken aan die actieve uitvoering van de doodstraf. En het is in die zin, uh, wat mij betreft, heel interessant en ook uh, ja, uh, positief tot optimisme stemmend, dat, uh, dat is ook aan de kant van het bedrijf. Leven, er toch wel wat vraagtekens uh, bestaan bij, uh, bij, uh, bij de uitvoering van de doodstraf... en dat ze daar geen actieve medewerking aan willen verlenen. Ja. Wat denkt u wat er gaat gebeuren? Gaan die staten over op een andere methode? De kogel, uh, uh, de, de strop, nee, de Nee, daar gaan ze niet meer naar terug, denk ik. Ik denk dat het Supreme Court dat niet zou toelaten. Wat interessanter is... Want die gaan ik, erover, die mogen er iets over zeggen. Die gaan uiteindelijk toetsen of de uitvoering van die doodstraf... Uh, klopt met het verbod, niet een schending is, van het verbod op uh, vrede... Uh, Brede straffen en, en, en dat. De ophanging ja. is vreed ja, maar onthoofding weer niet, hoewel het gruwelijker <laughs> klinkt. Nou ja, kijk uiteindelijk uh, ik, ik, ik probeer ook zoveel mogelijk die discussie maar dan te, te, te, te richten op waar het echt, echt om gaat en dat is dat de, de, de staat uh, uh, mensen om het leven brengt. Maar het uh, zou heel goed kunnen dat er uh, gezocht wordt naar een ander middel. Aan de andere kant is het ook wel zo dat deze discussie volgens mij nu alleen maar plaatsvindt omdat het aantal voorstanders van de doodstraf. al in 40 jaar nog nooit zo laag is geweest. Ja. En uh, er dus een soort voedingsbodem is waar in deze discussie wortels schiet als uh, de doodstraf nog zo populair was als het in de jaren 90 was met 80, 85 van de bevolking... dan zou dat bedrijf misschien deze stap niet zetten... en zou het ook uh, op een, op, tot een andere uitkomst leiden. Oké, okay, meneer Stapert. Bart Stapert bent u. Uh, bedankt voor dit gesprek. Uh, u bent advocaat en was voorzitter Amnesty International... en u staat ter dood veroordeelde bij de Verenigde Staten. Dank u wel. Graag gedaan. Tijd voor onze serie kortste radioreportages op Radio 1. Elke seconde telt in één minuut. Pst. Eén minuut. Ja, eerst heb ik ze van groot naar klein laten staan, toen van jong naar oud, op schoenmaat, dat moesten ze dan van elkaar weten, op cupgrootte en uiteindelijk op intelligentie en op schoonheid. Dus de lelijkste links en de mooiste rechts. Een team van die eerstejaars Een beetje wit om de neus van het slaapgebrek. Ja. ja. Het was echt vernedering. En je deed het alleen omdat je zelf ook vernederd was. Het is niet iets waar ik graag over praat. Maar laatst fiets ik door de stad en toen kwam ik een van die meisjes tegen. Een hele leuke jonge vrouw was het geworden. Tandarts. Zijn ik wel blij me weer te zien? U hoorde één minuut gemaakt door Maartje Duin en Mat Wijn. Zouden onze topbankiers Tessel wel iets geleerd hebben van die financiële crisis? Vraag je dat, je dat aan mij? Dat vraagt het volk zich af, namelijk. Oh, Want nog steeds zijn er gigantische bonussen voor topbankiers. En nog steeds leeft het idee dat bankiers gewoon geldbelustig graaiers zijn. En de code banken, de richtlijn voor het gedrag van banken... die wordt nog steeds niet goed nageleefd... en de bankiers voelen zich niet gehouden aan beloningsrichtlijnen. 90% van de banken houdt zich maar aan die code. Bij ons is de gast Boelestaal. Dat is, is een soort tussen, tussenstand, hè? Na, die, na tussens... die ronde ja, tafel, dat rondetafelgesprek dat, dat geweest zou dat Kamer? blijken? Ja. Ja. Bij ons de gast is Boelestaal. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ook eerste Kamerlid voor D66, maar daar houdt hij mee op. Meneer Boelestaal, eerst eventjes de hete actualiteit... De Consumentenbond namelijk, die bindt de strijd aan tegen de volgens haar veel te hoge hypotheekrente. Die is 1% te hoog. Dan denk je 1%, waar hebben we het over. Maar dat is toch een paar duizend euro per jaar voor een persoon. Is die te hoog? Kijk, de, de NMA doet op dit moment onderzoek. Wij zien dat ja. met heel veel vertrouwen tegemoet. Appel, omdat die hypotheekrente apport. ligt wel wat hoger dan, uh, dan voor de crisis. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat het geld duurder is geworden. Maar Kijk, de mensen... banken kunnen toch ook goedkoper aan hun geld komen inmiddels? Ja, maar er wordt altijd gekeken naar de rente die de Europese bank rekent. Maar dat is niet de rente waar uh, de banken tegen lenen... Uh, als ze geld nodig hebben om hypotheken uit te zetten. Dat doen ze van spaarrentes. En de spaarmarkt in ons land is een volstrekt andere markt dan elders in Europa. Er zit bij ons heel veel spaargeld bij pensioenen. Dus banken moeten. Hoe is dat in Duitsland? Sorry, maar hoe is het in Duitsland? In Duitsland is, er, is de, de spaarmarkt veel groter. Dus uh, uh, je kunt al bijna één op één de spaarrente doorlenen naar hypotheken uh, en, uh, en kredieten. In ons land moeten uh, uh, banken duur geld elders lenen. om die vervolgens uit te kunnen zetten in hypotheken. Omdat die markt gewoon, om geld uit te halen, kleiner ja, is het spaargeld in Nederland zit in de pensioenen. En, zo... en, en dat is een groot verschil. En dat is één verschil. Een ander uh -huh. verschil is bijvoorbeeld ook dat in Duitsland over het algemeen... het onderpand niet verder gefinancierd kan worden dan 60%. Uh -huh. Bij ons kan dat veel verder. Maar dat betekent ook dat de risico's hoger zijn. Dus dat de opslag in die rente ook hoger is. Weet u wat nu zo gek is, meneer Staal? Dit klinkt allemaal zeer aannemelijk. Het zou ja, ook waar zijn. Ook. Als het, ja, maar als het dus zo eenvoudig is... waarom zou de NMA zich dan de moeite getroosten om te gaan onderzoeken... hoe het komt dat die rente zo hoog is gaan ze dus vanuit dat het te hoog is vergeleken, vooral met de buurlanden. En dat ze daar misschien zelfs wel geheime prijsafspraken achter zouden vermoeden. Nou ja, dat, wat, Als je dit met zo'n antwoord zo van de tafel ja, kan vreden. Maar uh, Ik wil niet nog een keer terugkatten, maar doe het toch maar. Het was natuurlijk ook een ongelooflijk voorbarige conclusie. Hoe kun je überhaupt een conclusie trekken uit een onderzoek wat je nog moet doen? Dus ik vind dat ook wel uh, uh, kwalijk, maar ja. dat raakt een, een punt waar ik me überhaupt zorgen op maak. Het gaat zoveel om de beeldvorming. Er mm. wordt uh, ergens geroepen van, oh, moet je nou eens kijken, dat is het percentage. Bij de ECB en dat rekenen ze ons. Hup, de beeldvorming, de, de kop is uh, genomen. De NMA wordt om commentaar gevraagd. En de NMA uh, trekt een voorlopige conclusie uit een onderzoek wat ze nog moeten doen. Ik vind dat, ja, ik maak me daar zorgen om, dat mm -hmm. we met de beeldvorming vaak zo ver van de feiten afzitten. Verwacht u ook dan niet, dat eh, bent u dan zelf niet bang... dat als ze dat al van tevoren gezegd hebben... dat ze naar dat, die conclusie toe gaan redeneren in zo'n rapport? Nou, dat, dat zou misschien deels kunnen, maar, maar cijfers liegen niet. Uh, uh, ze doen uitgebreid onderzoek. Maar je die kunt selectief gasduinen in cijfers natuurlijk. Hè? Ja, nou, <lacht> wij hebben er gelukkig ook verstand van. Dus ze zullen we het commentaar geven. Ja. Door, maar ik, ik, heb, ik heb geen reden om te klagen over de onderzoek die de NMA doet. Waar ik reden tot klagen heb, is het vooruitlopen op conclusies. Ja, maar en... dat was zo maar, sorry, test, maar dat, dat zegt toch over de houding van de NMA ten opzichte van banken? Ja, het, het lijkt er soms op alsof iedereen zich... in het geweld van de beeldvorming uh, uh, moet, uh, moet profileren. We hm. he, hebben dat ook wel eens een discussie gehad met, met de AFM. Het he, met, is de autoriteit uh, financiële, financiële markt. markt. He, die ook dingen zei over de sector... Waarin ik zeg, van, ja, gaat het nou over de feiten... of gaat het over de profilering van de toezichthouder? Er is natuurlijk ontzettend en veel kritiek de NMA geweest. Natuurlijk ook. Iedereen het... moet zichzelf ja. bewijzen in die discussie. Vanwege ook. de crisis, die hebben ontzettend ja. veel kritiek gehad... met een toezichthoudende rol. En dat ze daarom zich zo'n grote boek aantrekken nu. Is dat nou, een analyse? Profilering is kennelijk ontzettend nodig... in het politieke geweld van de beeldvorming. Maar en, maar dat, nou over... en ook de NMA moet zich kennelijk bewijzen... door, door al te bouwde uitspraken te doen... over een onderzoek wat nog moet plaatsvinden. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, dat, dat, dat is natuurlijk op zich gek... om al conclusies te trekken uit een onderzoek... Ja, moet, ja. Maar even over die beeldvorming. Beeldvorming kan heel lastig zijn en heel vervelend. En het is soms ook onterecht. Maar heel vaak komt zo'n beeld toch ergens vandaan. Het is natuurlijk niet voor niks dat mensen met argusogen kijken naar de financiële wereld en naar de ja, banken. Want er is me verdorie nogal wat misgegaan. Natuurlijk. En, en er is nogal vreemd ja. gehandeld hier en daar. Ja. Nou ja, kijk, dat, dat, uh, je kunt het niet allemaal over één kam scheren. De banken zeker niet. Er is een groot verschil tussen Amerikaanse, Engelse banken en Nederlandse banken aan de andere kant. Natuurlijk volstrekt terecht de maatschappelijke onrust over wat er is gebeurd. Gebeurt. Het rapport van de commissie de Witte is overigens ook volstrekt duidelijk. De betrokkenheid bij die crisis ligt niet alleen bij banken. Er is een scala van oorzaken te bedenken... Mm -hmm. waarom wij in de westerse wereld de grenzen van onze schuldcapaciteit hebben opgezocht. Bedrijven, eh, privépersonen, overheden... we zijn allemaal maximaal in de schuld gedoken. Tuurlijk hebben banken daaraan bijgedragen... door de producten te maken die het mogelijk mm -hmm. maken. Maar we zijn er wel met z'n allen bij geweest. Nee, zeker, maar, maar dat ik... dan die belastingbetaler rekening krijgt... Dat is ook begrijpelijk dat dat een hoop onrust veroorzaakt. Ja. Maar wat ook niet helpt, u zegt terecht... die banken zijn niet alleen de schuld, maar die spelen daar wel een rol in. Wat ja. dan niet helpt natuurlijk, is dat bij die eerste hoorzitting... in de Tweede Kamer, dat iedereen de hele Kamer, maar ook het hele volk zo'n beetje... woedend was over de opstelling van die bankiers daar. Ja, maar kijk, die Wegwerpende eerste. gebaren. En dan, wat, dan, wat mij dan heel erg verbaast... wat mij dan echt heel erg verbaast is... er zitten twee jaar tussen. Ja. Langzamerhand uh, Floris Dekkers van Landschot... die heeft dan uh, de boeteketen aangetrokken als eerste. En uh, ze hebben hem niet veel gevolgd. Maar dan zegt u een paar weken geleden... Bij de, bij, in een speech bij de opening van het de, van de pand van die van vereniging... Ja, ja. direct na het uitbreken van deze crisis... hebben de banken verantwoordelijkheid. Genomen. Zij begrepen de onvrede en onzekerheid van velen in onze samenleving. Weet hoe ze opereren, kun je er tegen wapenen. Maar dan, dan, dan lijkt het erop als u ook niks geleerd heeft en ook niet gedacht nee, heeft. Dat we dat moeten we eens wel. duidelijker nee, dan... zeggen dat wij ook een rol hebben gespeeld. Nee, nee dat hebben we wel gedaan. Want uh, u, u verwijst aan de heer Dekkers en, en terecht. Maar de, de uh, verklaring van uh, de NVB op het rapport van de commissie Maas... Een commissie die wij zelf hebben ingesteld en die uh, niet zachtzinnig is geweest in de conclusies. Uh, dat rapport is door politiek, maar ook door de bankensector omarmd. En daar hebben wij als banken ook uh, ons zeer verantwoordelijk gevoeld voor de gevolgen van deze crisis. Dat is wel degelijk uitgesproken. Dat heeft niet zoveel aandacht gekregen. Uh, wat meer aandacht krijgt zijn uh, uh, ja, zeg maar de, de, de ideeën zoals u zelf ook bij uw aftrap zei. Die ideeën die leven over uh, bonussen huh? en al die dingen meer. Maar banken hebben zich wel degelijk uh, dat, uh, dat aangetrokken. Kijk. Uh, de, de betrokkenheid van banken is natuurlijk heel divers. Je kan, je kan de banken niet overeen scheren. Er, zijn, er wordt wel eens gezegd, de sector wordt overeind gehouden door de belastingbetaler. Het grootste deel van de sector houdt zichzelf overeind. Het zijn mm -hmm. een paar banken die ondersteund worden. Het mm -hmm. grootste deel mm -hmm. heeft dat zelf Maar even doen. naar die code, want u begint er gelukkig zelf over. Uh, ja. die, die, uh, het, het is niet voor niks dat maar een klein gedeelte van de banken die code omarmt en volgt. Nee, dat is niet een klein gedeelte. We, uh, die code wordt, wordt uh, voor het eerst uh, uh, over 2010 nageleefd. Hè, toen is die ook ingevoerd. Er komt mm -hmm. een verslag over in de, in de loop van dit jaar. Er is een tussenrapportage geweest in december... om mm -hmm. te laten zien hoe ver men ermee is. Dat men er in elk geval mee bezig is. Men is. En niet zomaar mee bezig. Kijk, en als je dan kijkt, er zijn 46 banken die onder die code vallen... Als je in aantallen banken kijkt, euh, dan krijg je percentages als 30 die nog niet aan sommige onderdelen voldoen. Maar als je kijkt naar het percentage banken wat er wel aan voldoet... praat je over 95 van het marktaandeel. Maar er is in die hoorzitting, kwam er ook naar voren... dat iedereen zijn best doet, natuurlijk, en we zijn ermee mm -hmm. bezig... maar dat kwam toch ook naar voren. Er zijn ook bankiers die zeggen, ja, natuurlijk doen we ons best wel... maar luister eens even... Maar dingen kunnen natuurlijk helemaal niet. Want dan kan ik mijn bank niet overeind houden. Dan kan ik gewoon geen ja, handel maar, drijven. Punt. Dus daarmee zegt hij wat, wat in die code staat. Omarmen we allemaal. Als het zou kunnen, maar het kan niet. Als nee, het over de bonussen nee, gaat nee, nee, bijvoorbeeld. Dat, dat ligt wat diverser. Als we het hebben over bonussen en inkomens. Voor bestuurders en mensen hier in Nederland. Uh, voldoet inmiddels 90% van, uh, van de sector aan de normen die daar zijn gesteld. Als we het over uitzonderingen hebben... dan hebben we het bijvoorbeeld over de arbeidsmarkt in Azië. Als je in een handelsvloer in Singapore, als je daar mensen hebt werken... dan moet je rekening houden met het feit dat de arbeidsmarkt daar zo in elkaar zit... dat de vaste salarissen heel laag zijn. Mm -hmm. Dan verdienen mensen misschien 30.000 euro vast salaris. En als ze het dan goed doen, dan kunnen ze vier keer... Uh, uh, dat, dat salaris krijgen. krijgen. En dan gaan ze naar een inkomen van 120.000, 130.000 euro... wat in verhoudingsgewijs helemaal niks mis mee is... maar het is wel een variabel deel van 400 procent. Maar dat is de arbeidsmarkt in Azië. En wat hier meneer, in Nederland gebeurt het en, niet meer. Hier in Nederland gebeurt het niet. En wat meneer, wat meneer Homme hebben horen zeggen, hij zegt... Meneer ik Homme kan is van die geen handelsvloer in Azië openhouden als ik dat niet mag. En ik zal straks bij het jaarverslag uh -huh. en bij de rapportage... uitleggen waar die uitzonderingen zijn. Uh -huh. Meneer Zalm heeft precies hetzelfde gezegd. Uh -huh. Hij zegt op honderd mensen die vallen onder de bonusregeling... hebben wij maar drie die uh, buiten de norm vallen... die we zelf in de code hebben afgesproken. Dus... Het zout wordt natuurlijk gelegd op die uitzonderingen. Maar die spelen zich af in een andere conjunctuur, zegt u. op een Ja, en als wij ons land, dat onze open economie op dit pijl willen houden... wat we hebben, dan hebben wij internationale opererende banken nodig. Dan moet ING geen kantoor in Singapore kunnen hebben. Dat is duidelijk. Daar is wel begrip voor. Hoewel, u hoort er ook een cynische opmerking over. Ja, de pers geeft iemand... meneer Homme, die kan niet opereren in het buitenland... als hij die bonus niet heeft. Andere banken... Noemen ze Zweedse banken, die kunnen het wel. Yes. Dus liggen we daarom aan, aan meneer Hommel van de bonussen. Maar goed, laten we daar daarvan af. Laten we naar de Nederlandse markt. Als u daar dan zo voor bent, dan, dan bent u er toch gewoon mee eens... om dat wettelijk af te spreken. De bonussen omlaag, net zoals in Engeland. Ja, wat u waarschijnlijk niet weet is welk niveau ze dan in Engeland hebben afgesproken. Uh, er is een bonusafspraak gemaakt in Engeland, maar uh, uh, de bonusafspraak die wij hier hebben, wij waren mm -hmm. over zoveel veel eerder, vorig mm -hmm. jaar, twee, nee, anderhalf jaar geleden, is hier al een heerakkoord afgesproken. Ja, een heerakkoord. Aan dat heerakkoord houden alle banken zich. En inmiddels is in de code ook, uh, dat, heeft dat een vertaling gekregen van die 100%, en daar houden de banken zich aan. Het uh, akkoord waar u naar wijst in Engeland, uh, ik durf wat onder te dat dat over veel Bodem, dus... bij ons. Nederland loopt voorop met de code. We zijn mm -hmm. het enige land wat zo'n code heeft. Maar het is wel een maatregel van de overheid... <laughs> terwijl er een conservatieve regering zit. Of ja. is het dan socialistisch geworden? Dat hebben wij even niet opgelet? Nou, wij hebben ook een maatregel van de overheid. We hebben zelf die commissie Maas ingesteld. We hebben zelf de code opgesteld. En en dat en geen van de het is toch geen wet? U heeft u... Ja, ja, ja maar kijk, meneer Plasterk. Uh, ja, meneer Plasterk, moet Plasterk misschien wil graag keer... dat het een wet wordt. Nee, dat moet nee, ik nee, misschien nee. nog een keer uitleggen. Meneer uh, Plasterk wil dat die wettelijk verankerd wordt. Oh, ja, wat ja, ja, meneer het... Plasterk misschien niet weet, dat dat al zo is. Is Voor... dat zo? Ja, nou, meneer Plasterk, ik hoop dat u luistert. Verankerd. U gaat een heerlijk weekend tegemoet. Nee, is al net, zo... net als de code Tabaksblad is ook de code banken verankerd in de wet. In de wet staat, er moet een code komen. En je kunt nog iets anders doen: je kunt van de code een wet maken. Mm en dat zou heel dom zijn. Want, Want dat betekent ja. dat je als Kamer geen enkele mogelijkheid hebt om daarbij te sturen. Je kunt een wet wijzigen. Als u weet hoe lang dat duurt, dan, dan weet u dat, uh, dat dat niet werkt. Uh, ook in andere landen. Maar uh, zelfregulering is een veel beter mechanisme... omdat je dan aan de hand van het politieke debat... en het debat met je aandeelhouders... die code kan mm -hmm. aanpassen ja. aan, goed, aan de veranderingen. Er, als, wetgeving als, ja. betekent per definitie... als je deze code moet omzetten in wetgeving... dan komt er misschien maar een derde van terecht in wetgeving. Dan krijg je allerlei problemen met de ja, nu, nu staat het in de wet, maar de uitvoering is niet vastgelegd in de wet. Uh, nu staat in de wet dat die code er moet. Zijn, maar ja. die code staat niet in de wet. Dat betekent dat die controle erop veel minder is. Nee, nee, en er nee, wordt nee, wel beweerd, nee. er wordt wel gezegd nee, nee, dat nee. u razendsnel die commissie Maas ingesteld heeft ja. met die bankcode <laughs> om, die, om die overheidsmaatregelen te voorkomen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Wij, wij zijn er, is, er echt van dat overtuigd. Is dat is Wij zijn er echt van overtuigd, en de meeste politici ook, het departement ook, toezichthouders ook, dat je met een code veel verstrekkender afspraken kunt maken. Dat maar verandert hetの... het gedrag dan door een code? Verandert dan het gedrag nou, van mensen? Ja, verandert het verandert gedrag dan door een wet? Ja, omdat je het afdwingt. Mij... Straf? Okay. Oh, straf. Nee, nee, nee, die kun je op een code ook zetten natuurlijk. Ik bedoel, maar, uh, dat zien we ook bij de code tabaksblad. Mm. Uh, natuurlijk beïnvloed je met een code de cultuur. En natuurlijk kun je ervoor zorgen dat aandeelhouders aan de bel trekken... als men zich niet aan de code houdt. Dat het debat gevoerd wordt in de media en het parlement. Maar nogmaals, zelfregulering, een code is veel omvattender en kan veel verstrekkender zijn dan wetgeving. Wetgeving is zeer beperkt. De straat is schoongeveegd voor de politiek, als je zou zeggen... ik heb de wet, maar je krijgt het wat in Amerika het geval is... daar is wetgeving... Een paar bepalingen en daarbuiten is het free for all. En dat moet je nou juist niet hebben. Goed, dus het blijft een code. En uh, ergens in de loop van dit jaar krijgen we eigenlijk een eerste echte uitslag... van hoe het dat eerste jaar allemaal gegaan ja. is. Hè? Ja. We hebben nog een minuut om eventjes de gehele provinciale politiek door te allemaal. nemen... met deze oud-commissaris ja, van de Koningin lang. en lid van D66. <laughs> ja. Nou, nou ja, goed, de provinciale ja. verkiezingen komen eraan. D66, Het is nog niet zo heel bekend, want het geloof ik. staat, staat eigenlijk een beetje zo stabiel. Nou, ja, volgens mij dan, iets, ja, iets in de lift. Maar ja, het is, het is, een, het is eigenlijk nog meer een loterij dan anders, hè, die Eerste Kamer. Nou ja, kijk, de Staten Eerste dus Kamer, de Eerste Kamer. Ja, nou kijk, de, de, de Staten uh, is altijd een lage opkomst. Uh, en door heel veel burgers, vooral uh, de burgers uh, van het platteland... worden dat als plattelandsverkiezingen gezien. Het gaat, vaak, uh, het gaat vaak ook om dingen landschap, uh, ruimtelijke ordening in het buitengebied, uh, milieu. Dat zijn toch de taken van de provincie. Ja. Uh, dus die, ik zou me niet verbazen als die uitslag nog eens heel anders kon zijn. De Zou u een uitspraak durven doen ongeveer, hè? hoeveel zetels D66 in de Eerste Kamer krijgt? Ik denk dat D66 naar vijf zetels gaat. Vijf? Het, uh, vijf, zes zetels. Oh. Ja. En die gaan ten koste klein, van een meerderheid, voor de, een van 12, van ja, een meerderheid voor de huidige coalitie misschien? <laughs> of niet? Nee, u dat ik hopen? vrees dat deze coalitie een meerderheid haalt. Ja. Echt ja? waar? Nou ja, omdat dat de, de, dit, dit kabinet laat een aantal dingen zien die ze doen... waar, uh, waar ze mee scoren, daar, daar zijn ze ook op gericht. Uh, uh, en, en ja, de enige vraag is of de statenverkiezingen erg uh, uh, uh, beïnvloed worden... door het feit dat het als plattelandsverkiezingen worden gezien. Dat zou de uitslag ja. nog wel eens anders ja, ja, ja, kunnen liep, zijn. zijn het maar zijn te communiceren in de vaten. Als het in de Eerste Kamer ook zo is, dan staat de coalitie niet op winst. Ja, maar kijk, Limburg is een beetje specifiek... omdat de PVV daar zo massaal is gegroeid ten koste van het CDA. Mm. En de grote vraag is of dat zo blijft bij provinciale uh, verkiezingen. Uh, en ja, de grote vraag is of de kiezer uh, een, een stem wil uitbrengen over dit kabinet. Als ze dat willen, ook een tegenstem, mm. ja, dan kan de coalitie het moeilijk krijgen. Meneer Staal, Boele Staal, hartelijk bedankt. Blijf zitten en luister met ons mee naar de Zangeres Lijnen... met het nummer Stop Fooling Yourself. Toepasselijk. <laughs>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 worldticketcenter.nl Ook de goedkoopste hotels en autohuur worldticketcenter.nl Dit is mooi Wauw, wat een licht Ah nee, het is mijn kaartje vol